Ja. Oh. Ah. oh, niet zozeer. Alleen die pijn in mijn voeten begint me weer te kwellen. Aha. Een pittige Ineke Peters heeft me eventjes een flinke nederlaag bezocht. Vind je niet? Boah, nederlagen moet je leren accepteren. Dat ja. heb je mezelf gezegd. Nou ja, maar dat vind ik nog niet het de ergste. Wat me meer kwelt. Al het donders was jou niet al meer dan een week... bijna dag en nacht achter een lugubere moord aan... en met welk resultaat? Tja, dat is bovertjes, hè? Ja. Zeg, heb je het achterhuis doorzocht bij Ineke Peters? Ja, ja, ja. Volgens mij was Maarten Jan er niet net voor wij binnenkwamen. De enige vluchtweg in het huisje is namelijk een smal wc dat vergt enige tijd. <laughs> en uh, onze binnenkomst was nogal verrassend. Hmm. Ik vraag me af wie Bergen heeft gebeld. Bergen gebeld? Ja. Nou ja, naast de telefoon van Ineke Peters lag een papiertje. Ik heb het meegenomen. Hm? Nummer 02208 37456. En wat is dat? 02208 is het kengetal van Bergen in Noord-Holland. Ah. Ja, ja. En 37456. Het abonnee-nummer van Van Breugelen. Het was de oude Van Breugelen. Het was de oude Van Breugelen. De oude Van Breugelen? Ja, hij deed het. Wat deed hij? Hij sloeg Zorge de Mirabeau. Oh, ja. Ja, op de avond van de afspraak. Hij ging met haar mee naar boven, naar haar woning... ...en vermoorde haar met dezelfde wandelstok... ...waarvoor jij in bergen al zoveel belangstelling had. De stok met de zilveren knop. Precies, die stok. Het klopte helemaal... De verwondingen aan de schedel van de verpleegster komen overeen. Dokter Rusteloos dacht aan een staaf met een verdikking aan het eind. Een bijna exacte omschrijving. Mm -hmm. En verder? Ja, twee dagen na de moord. herinnert van Breugelen zich dat zijn wandelstok in de woning van Georgette is achtergebleven. En hij raakt in paniek. Beseft dat de wandelstok bij een onderzoek het spoor in zijn richting zal leiden. En hij kijkt de kranten na. De moord schijnt nog niet ontdekt. Hij gaat terug. Ja, zijn vrouw zei het toch. En hij haalt zijn wandelstok weg. Mm -hmm. ja, ja, dat is heel goed, verder. Ah, en de jonge Bouchard weet het. Maar Ja, hij weet dat de oude Van Breugelen de moord pleegde. Hij zag het. Of hij heeft iets in handen dat voor de architect bijzonder belastend is. Tegen ons zweeg hij. Ontkende alleen zelf de moord te hebben gepleegd. Maar na zijn ontvluchting zocht hij onmiddellijk contact met Van Breugelen via Ineke Peters. Begrijp je de kok? Van Breugelen beging de moord en Maarten Jan, Maarten Jan pleegt chantage. Oh, oh Robert-Antoine van Dijk. Ho, Oh, ho, oh, oh, zeg hoe zie je eruit met dat driedelige Hensblauwe kostuum? Ik kom gaan naar huis en trek wat anders aan. Ja. Vindt u, vindt u het niet mooi? Het oh, oh, oh. lijkt wel een playboy op zondag. Je ziet eruit alsof je zo uit Avenue bent gestapt. Oh, het is modern. Oh ja, zeker, jongen, zeker. Maar je loopt ermee in de gaten op de kromboomsloot. Uh, kromboomsloot? Ja. Ja, ik weet dat je het huis van Martian Bouchard afpost. Er uh, zijn er in de Niemacht buurt nogal wat kraakpanden met hippies. Het beste lijkt me dat je. Dat je, je ook wat hip kleedt, hè? Een bandje om je voorhoofd, een spijkerbroek. en een oud kattenvelletje van je vrouw. <laughs> Mijn vrouw draagt geen kattenvelletje. Oh, oh, oh, goed, goed, goed, goed. Van je buurvrouw dan, hè? Maar zorg in ieder geval dat je niet onmiddellijk te klopt. En als Maarten Jan onverhoopt mocht komen opdagen. promoveer jezelf dan niet tot helft van de dag, hè? Maar ik bedoel, ga niet in je eentje tot een arrestatie overgeven, liever een seintje. De jongen is gewapend. En geef verder al je aandacht aan dat meisje, Ineke Peters. Ik wil precies weten wat ze doet, wie ze ontvangt en waar ze heen gaat. Begrepen? Ja. Um, word ik uh, word ik afgelost? Al? Oh. oh sorry, nee, nee, voorlopig niet. Ik heb ja. niemand anders. Ja. Maar ik beloof je dat ik de tijd in de gaten hou. Doe je best erop. Het is belangrijk. Oké. Okay. Daar. Ach, kom, Kombledder, we zullen eens zien wat jouw theorie waard is. Hoe mijn theorie? Ja. We gaan naar de Herengracht. En wat is daar? Het kantoor van Van Breukelen. Heren? Mevrouw, de kok. We hadden graag een onderhoud met de heer Van Breukelen. Oh, maar ik ben bang dat... Wij heer... zullen over u waken. <laughs> Ik bedoel, de heer van Breugelen is een bezet man. Ik heb ernstige orders om... Geen bezwaar. Zegt u hem dat wij er zijn. Hij zal ons ontvangen. Nou, wij wachten wel even. Tot dienst. Oh, heren. Neemt u plaats, alsjeblieft. Dank u. Ja. Ik had u min of meer verwacht. Ja, het was bijna onvermijdelijk. Na de openbaringen van mijn vrouw... de vreemde escapades van mijn zoon... Oh, oh u bent op de hoogte. Ja, ze hebben het mij verteld. Ja, voor de pater... familias blijft weinig verborgen. Ja, Over mijn zoon kan ik kort zijn. De jongen gaat zijn eigen weg. Het gaat mij niet aan... op welke wijze hij zijn seksuele ervaringen uitbouwt... Wat mijn vrouw betreft, over haar maak ik mij wel zorgen. Ze doet de laatste tijd heel vreemd. Ze staart soms uren voor zich uit. Volkomen afwezig. Ik denk dat de dood van Georgette de Mirabeau haar erg geschokt heeft. Waarom? Dat uh, weet ik niet. Ik heb daar geen verklaring voor ze. Ze kende haar niet. Ze heeft haar bij mijn weten nooit ontmoet. Het is voor mij een onbegrijpelijke zaak. Is het dat, meneer van Bruegelen? Is het voor u een onbegrijpelijke zaak? Ja. Is het niet zo dat Georgette de Mirabeau voor u meer was dan een schim uit het verleden... en dat uw vrouw een gegronde reden had die schim te vertrouwen? Nou, als u een verhouding suggereert tussen mij en Georgette... dan verzeker ik u dat daarvan geen sprake was. Hmm. Ik heb haar tijdens mijn huwelijk maar eenmaal ontmoet. En dat was vrij recent. Hmm. Enkele dagen voor haar dood. Ik vertelde u dat. Het was op haar uitdrukkelijk uh, verzoek. Oké. Okay. En de tweede ik, maal. Um, ik. Uh, ik weet niet waar u het over hebt. <laughs> In de openbaringen van uw vrouw is sprake van een de tweede bezoek. Enkele dagen de, okay. later. Ze moet zich vergissen. Uw wandelstok, heer van Breugel. Ja, ja. Met die zware zilveren knop. Ze ja. vergiste zich niet. Hoe grondig hebt u hem gereinigd, heer Van Breugelen? Hoeveel bloed kleeft er nog aan die stok? Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik, ik heb het gedaan. Wat? Wat heeft u gedaan? Ik ik heb Georgette de Mirabeau... Vermoord. Excuseert u mij, Ik, ik, ik krijg het even benauwd. Hoor, knoot u, dat is maar los, hoor, heer Van Breugelen. Verhoorkamers zijn nou eenmaal niet zo perfect. Eer conditie het als architect, Nee, niet weer, niet opnieuw, alsjeblieft. Houdt u toch niet altijd die wandelstok voor mijn neus? Ik heb het u toch allemaal verteld. Stop me maar in een cel. Maar laat me met rust. Wat heeft dat allemaal nog voor zin? U liep naar het bezoek in dat cafeetje met zitten mee naar huis? Ja. Op haar verzoek? Ze wilde dat ik nog even met haar mee naar boven ging. Ja. En welk kostuum droeg u die avond? Huh? Oh, dit. Uh, dit uh, rit. Fluwelen. Ik heb namelijk de onhebbelijke gewoonte en kostuum nieuw aan te trekken en dan niet meer uit te doen tot het op de draad versleten is, zit hij. Dat is alles wat ik vragen wilde. U ging dus met haar mee naar boven? Ja. En toen u boven was? Kregen we ruzie. Direct? Oh, al vrij gauw, ja. En waarover? Uh, Oh, dat weet ik niet meer. Waarover? Ze begon te schelden, maakte mij verbijt. Ze zei dat ik haar leven verwoest had. De verbroken verloving. Ja. Nou, kom nou. Nou, dat is toch meer dan twintig jaar geleden. Ja, verdomme, kan ik het helpen dat zij het weer oprakelde? U werd kwaad? Ja. Ja, ja, ik werd kwaad. En? Woedend. U sloeg toe? De stok in, in uw hand. Daarmee. Daarmee sloeg ik haar. En toen, heer van Breugelen? Toen? Toen was ze dood. Oké. Okay. Ze zag er verschrikkelijk uit. Al dat bloed, dat was bijna niet om aan te zien. Het, het was, het was verschrikkelijk. Ik, ik, ik kon het niet verdragen. Ze keek mij aan. Ze keek mij steeds maar aan. Ik, ik zei nog, Georgette, zei ik, ik, ik kan er niets aan doen. Ik heb dat zo niet gewild. ja. En toen heeft u een theedoek gepakt en die over haar hoofd gelegd. Ik, ik moest het doen. Ik kon haar blik niet meer verdragen. Gefeliciteerd de kok. Gefeliciteerd. Waarmee commissaris? Met de bekentenis van Van Breugelen. Ik hoorde het van de jonge Vledder. Ik vind het heel knap. Mm -hmm. Ik heb de officier van justitie al op de hoogte gebracht. Hij toonde zich zeer verheugd. Dat is jammer. Wat is jammer? Dat de officier van justitie zo verheugd is. Ik vrees dat we hem moeten teleurstellen. Teleurstellen? Ferdinand van Breugelen is de moordenaar niet. En waarom is Ferdinand van Breugelen de dader niet? Hij bekende toch? Zijn bekentenis is vals. Weg noem ik dat. Ik dacht beslist dat we al waren, dat we de moord al hadden opgelost. En wat was er dan fout? Twee dingen. Oh, twee dingen. Zie je, als Ferdinand van Breugelen werkelijk de dodelijke slagen had toegebracht, dan was zijn kostuum bedekt geweest met bloedspatten. Hm. Op het lichtgrijze grijze was echter niets te zien. Ik heb het vanmiddag voor de zekerheid naar het laboratorium laten brengen... ...maar ik kan je nu al zeggen dat Dr. Anders Eskes geen bloedspoortjes zal vinden. Ja, maar... ja, ja, en voor je me tegenwerpt dat het kostuum intussen gereinigd kan zijn... ...zeg ik je dat op de linker revers twee vetvlekken... ...en op de rechter mouw een paar klodders Oost-Indische inktzaten van oudere datum. Ja, het was nog mogelijk dat de architect op de avond van de afspraak met sorget... ...tegen zijn gewoonte in een ander kostuum droeg... Maar ik heb smalle Louietje gebeld. en hij kon zich het grijze recluele pak van Van Breukelen nog heel goed herinneren. De kok en de romance in moord. De roman van Appie Baantje. En ten tweede. Wat bedoel je? Je had het over twee dingen. Oh, oh ja, ja. Wel, de theedoek. De theedoek. Ferdinand van Breugelen verklaarde dat hij na zijn gruwelijke daad... ...de aanblik van de doden niet verdragen en daarom de doek over het hoofd legde. Ja. Ja, dit is niet in overeenstemming met de feiten. De theedoek is niet onmiddellijk na de moord over het hoofd van de doden gelegd. Als het was gebeurd... Zoals van Breugelen ons werd doen geloven, dan was de theedoek aan de binnenzijde met bloed bedekt geweest. Maar de doek was schoon. Er was geen smetje aan te bekennen. Begrijp je? De theedoek werd pas over het hoofd van Georgette Mirabeau gelegd toen het bloed al was gestold, opgedroogd. Ja, dat is ook in overeenstemming met de verklaring van Martijn. Hij vond een dode Georgette zonder doek. Maar waarom bekende hij? Het is wel wat, zeg. Je bekent toch niet zomaar een moord? Ja, maar niet zomaar. Ferdinand van Reugle wist wat hij deed. Hij bekent bewust. Hij loog bewust. Zie je? Hij weet wie de moord pleegde. Hij kent de dader. Maar laten we het hem vragen. Ach, nutteloos. Hij zal bij zijn bekentenis blijven. De naam van de dader zal hij nooit noemen. Begrijp je? De valse bekentenis dient juist om de ware dader te beschermen. Want oh, dan leggen we hem de feiten voor. Ja, ja, ja, dan past hij zijn bekentenis bij de feiten aan. Ferdinand van Breugelen heeft zich nu eenmaal de rol van zondebok aangemeten. Hm. Het zal niet gemakkelijk zijn hem tot andere gedachten te brengen. Zeg maar, we kunnen toch moeilijk een man in hechtenis houden voor een moord die hij niet heeft begaan? Nee, nee, nee, nu we het weten, hm. het zal ook wel weer neerkomen op vrijheidsberoving. En wat dan? Ja, we moeten hem loslaten onmiddellijk. Uh. Uh. <laughs> hij haalde de wandelstok uit het kamertje weg. Ja. Ja, ja, je bedoelt dat hij het moordwapen aan onze nasporingen ontrok. Ja, en dat is toch strafbaar. Inderdaad, artikel 189 van het wetboek van strafrecht tweede lid. Maar dat feit is te griep. De wet staat ons niet toe hem daarvoor vast te houden. Eh? Ja? <lacht> Robert want je ziet er potsierlijk uit. <lacht> Een echt lid van het bloemenvolkje. Hij zegt, kerel, je kijkt zo somber. Scheelt er iets? Wat is er? Ik uh, ik ben haar kwijt. Oh, Godverdomme. Ineke Peters? Ja, op de dam. Ik stond nauwelijks een half uurtje aan de Kronbloem sloot... toen ik haar uit haar woning zag komen. Van de wal stapte ze rechts de oude Hoogstraat in en liep naar de Dam. Hm. Daar bleef ik kort bij haar trappen, praktisch op haar hielen. Ja. En toch had ze me niet in de gaten, hè. Dat bezweer ik. Ja, ja, ja. Goed, goed, goed. En toen? Er, tot mijn verbazing ging ze op de Dam het kantoor van Air France binnen. Huh? Air France? Ja, het was druk op de Dam. En ineens zei, om, ontstond er wat rumoer... Een paar luidjes kregen elkaar aan de stok. Er werd zwaar gevochten. Er kwam een paar agenten van het damdetachement op de zaak te regelen. Het ging aanvankelijk vrij gemoedelijk toe, maar... maar plotseling, wat was het mis? Er werd geschonden en geslagen. De agenten trokken een gummistok en de meute ging aan de lopen in mijn richting. Ik oh. werd de complete sargen. Ja, ja, ja. Hey, toen ben je weggelopen. Wat moest ik anders? Ik kon in deze kledij toch moeilijk gaan roepen. Ik ben Robert Antoine van Dijk, bij de gratie van onze hoofdcommissaris rechercheur van politie. Je had het toch kunnen proberen. Ik had geen zin van mijn eigen collega zo gummistok in mijn nek te krijgen. Ik heb moeilijk van de jongens verwacht dat ze selectief te werk gaan. Ja, ja, ja, ja. Goed, goed. Ik, ik begrijp het, Robert. Enfin, toen de charge voorbij was en jij terugging, was Ineke Peters verdwenen. Ja. ja. Ik heb overal rondgekeken, maar ik heb haar niet meer gezien. Toen ben ik het kantoor van Air France binnengestapt. Ik had van het personeel een beschrijving van Ineke Peters en vroeg wat zij kwam doen. Men keek me aanvankelijk wat gek aan en wilde mij geen inlichtingen geven. Eerst nadat ik mij uitgebreid had gelegitimeerd, vertelde men mij dat die juffrouw twee vliegtickets had gekocht. Twee? Ja. Amsterdam, Casablanca. Waar piekeren je over de kok? Huh? Piekeren? Ik? Huh? <laughs> uh, ik sta gewoon zo maar wat door het raam te kijken. <laughs> ja, ja, ja. Dat is leuk om te zien. De straat. ...met het eerste zonnetje. Ach, ja. Nee, nee. Je hebt gelijk, Fledder. Ja. Ik worstel nog steeds met een aantal vragen... ...waarop ik maar geen antwoord vind. Welke vragen, bijvoorbeeld? Georgette de Mirabeau... ...de deugdzame verpleegster. Ja. Hoe deugdzaam was ze? Niet zo deugdzaam als u gelooft. Dat zei Ferdinand van Breugelen. En hij kon het weten... Maar wie wist het nog meer, verder? Wie had nog meer haar deugdzaamheid getest? Waarom was haar ex-verloofde van Breugelen bereid een moord te bekennen die hij niet had gepleegd? Ach ja. Waar komt Maarten-Jan Bouchard in het spel? Chantage, zoals jij denkt? Of heeft Bouchard nog een andere greep op de rijke architect? Ach ja. Vragen. iets dan vragen. Ik, uh, ik hoop dat je van mij geen antwoorden verwacht. Maar nou, er is één man die we nog niet hebben benaderd verder. Huh? Wie? Professor van Lijnscholte. van het Wilhelmina-gasthuis. Professor van Lijnscholten? Inderdaad. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Mijn naam is de kok. Ik ben rechercheur van politie. Ik ben belast met het onderzoek naar de gruwelijke dood van Georgette Mirabeau. Zo. Gaat u zitten. Dank u. Men heeft mij gezegd dat u, buiten uw bijzondere bekwaamheden als chirurg... ook een groot mensenkenner bent. Ik wilde op die mensenkennis een beroep doen omwille van de gerechtigheid... Ja, een zwak argument. Ja, laten we zeggen omwille van de mensen die bij haar dood zijn betrokken. Kortom, inspecteur, u zoekt een motief. Inderdaad. En omdat het motief is gekoppeld aan Josette de Mirabeau... ...zij werd immers het slachtoffer, komt u naar mij. Ja, ja, ja, zo kunt u het stellen. Ze was bij u in dienst, u hebt haar gekend. Ze is vele jaren uw medewerkster geweest. Ja, het woord medewerkster is terecht... Josette Mirabeau was een zeer begaafde vrouw... ...hoewel ze haar medische studie niet geheel had voltooid... ...was ze bekwamer dan menig arts. Ze was ook beslist veelzijdiger. Haar opleiding was haast uniek te noemen. Dat de oude van dagen verpleegd... ...had in een kraamkliniek gewerkt... ...ervaringen opgedaan in psychiatrische inrichtingen... ...en was een uitstekende operatiezuster. En een knappe vrouw. Ach, haar schoonheid heeft mij nooit zo bekoord... En ik ben beslist niet ongevoelig voor vrouwelijk schoon. Ja. Hoewel ze vrijwel dagelijks om mij heen was... en bij een bepaalde opzichten zeer vertrouwelijk waren... heeft ze nooit mijn begeerte opgewekt. Mm -hmm. Ze had haar ego gepanserd. Opgesloten in een fraai, maar onneembaar bastion. Ja, misschien was ze daarom zo rancuneus. Rancuneus? Georgette kon vrijwel geen kritiek op haar persoon- en werk verdragen. Dat wekte haatgevoelens bij haar op. Zo, ja. Uiterlijk was dan niets aan haar te merken, maar inwendig werd ze verteerd door wrok. En wanneer zich een gelegenheid voordeed, nam ze wraak. Al duurde het jaren. Oh. Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk u dit te zeggen. Er stond zoveel positiefs tegenover dat wij haar die uh, kleine onvolkomenheidjes moeten vergeven. Ja, ja, ja, ja, wij wel, professor, wij zullen het haar vergeven. Maar er was er echter één die het haar niet vergat. Haar moordenaar. We hebben wel zo bezweerd. Is de pijn uit je voeten weg? Ja, compleet verdwenen. Ik voel me zo vreed als een twintig jaar. Ja, en waar zat je? Ik was wandelen. Ah, gewoon wandelen. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En ik was bij professor van Lijnschoten. Ah, en ben je wat wijzer geworden? Wel, uh, de professor vertelde dat Georgette Mirabeau een veelzijdige verpleegster was. Ja, dat wist we wel. Ja, ik wist alleen niet hoe veelzijdig dat wel was. Zeg je... Zeg, uh, uh, waar is Robert Antoine? Terug naar de Kromboomsloot. Hij wil het spoor van Ineke Peters weer oppakken. Hij heeft ook met de Marie op Schiphol gebeld. Mooi, mooi. En Ferdinand van Breuvelen, is die al weg? Ja. Georges de chauffeur komt kostuum brengen. Zeg je nog iets? Nee, hij niet. Nee. En van Breuvelen? <laughs> hij vroeg of het onze gewoonte was moordenaars vrij te laten. <laughs> en toen? Toen heb ik hem gezegd dat het bij de politie nog niet de gewoonte was. Ha, ha, ha. Dat is heel mooi, Vledderd. Ik zou het gezegd kunnen hebben. Uh, ik weet je. Die architect schijnt niet zo blij met zijn vrijlating. Ik dacht dat hij liever had gezien dat we zijn bekentenis hadden aanvaard. Ook chauffeur George leek me wat bedrukt. Ah, checker, wat weten we feitelijk van die Georges? Niets. Ik heb hem vanmiddag even gezien. Ik schat hem zo op 45, 50. Goed gebouwd, kort, breed, machtig, Met een donker, bijna oosters uiterlijk. Oh, wow. ja, Hij is geen erg aan van Breugelijke hecht. toegewijd. De wijze waarop hij de architect hield bij het aantrekken van zijn kostuum. Een uh, stok vasthield. De manieren waarop hij hem toesprak. Ja, ah, ja, ja, ja. En die toewijding was wederzijds. Ja, die indruk had ik. Ja. ja. Er was geen sprake van onderdanigheid, van gezagsverhouding. Het was meer het gedrag van twee vrienden. Check, laat iemand zijn antecedenten eens natrekken. Oké. Okay. En heb je al bericht van Dr. Aldezeskis? Ja, yeah. negatief. Er zaten geen bloedspatjes op het ribfluële kostuum. Mooi. Kom, Kom Vledder, ik trakteer op een cognac bij Smallowietje. Ja, heren, blij jullie te zien. Louis, waarde vriend. Dit is mijn jongere collega Vlidder. Hoi. Goedendag. Zelfs ah, recept. Ook voor de jonge heer? Jawel, jonge heer. Hey. Alsjeblieft. Dank je. Dat onze lieve heer... ...in zijn oneindige goedheid... ...ons nog vele jaren van dit kostelijk vocht mogen laten genieten. <laughs> is, uh... Zeg, wat is er, Louis? Ben jij bekeerd? Ja, ik heb tegenwoordig zo vaak het leger des heils in mijn zaak. Ja ja, ja, ja, ja. En je neemt er allicht wat van mee, hè? Ik leg ze nooit een strobreed in de weg... Als ze willen komen, komen ze. Ze doen goed werk. Ja, ik merk het. Waar is Maarten jan Bouchard? Uh, dat weet ik niet. Nou, kom. Kom, Louis. Ik heb je al vaker gezegd... ...je moet beter leren liegen, hè? Waar is Maarten jan Bouchard? Waarom zou ik moeten weten waar die jongen is? Hij is een paar dagen geleden ontvlucht. Dat heb ik gehoord... Meer weet ik niet. Het heeft geen zin te ontkennen, Louis. Ik weet dat je die jongen hebt geholpen. Nou ja, kom, ik neem het je ook niet kwalijk, hè. Ik wil alleen weten waar hij is. Nu. Ik weet het niet. Nou, als er iets met die jongen gebeurt... dan zel ik jou aansprakelijk, Louis. Die jongen weet niet wat hij doet. Hij speelt een gevaarlijk vaatbalkenspelletje... met mensen die onder de gegeven omstandigheden... tot alles in staat zijn. Dat is zijn zaak. Het is jouw zaak, Louis. Jij geeft die jongen gelegenheid het spelletje te spelen... Ik weet van geen spelletje af. Nog één keer, Louis. Waar is Maarten Jan Boucharde? De kok. Ik zeg het je niet. Kom, verder. Oké. Okay. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé. Hey. niet zo snel. Oh. Hoe kom je nou bij dat smalle Loïdje weet waar Maarten Jan is? Goed goed, dat leg ik je nog wel eens uit. En wat bazel je over een spelletje? Letter, ik bazel nooit, dat behoor je te weten. Loïdje geloofde je niet? Dat is dat jammer voor Louisje. Wat zeg, je rent als of de je op de hielen zit. Wat ben je nou van plannen? De jonge Bouchard te vinden, voor het te laat is. Naar de hoek van de kromboom sloot. Robert Antoine van Dijk moet hier wel ergens omhangen. Kan ik iets voor u ah, doen heren? Ah, ah. ah Robert, zeg, uh, is ze er? Ja, een uurtje geleden kwam ze thuis. Alleen? Ja, alleen. En uh, ze was toch net zo gekleed als toen ik haar op de dam kwijtraakte? Mm -hmm. Is ze nog weg geweest? Even, een twintig minuten naar de Nieuwmarkt om boodschappen te doen. En wat kocht ze? Levensmiddelen. Verder niets? Nee. Uh, ja, het, uh, het was alleen vrij veel. Mm, je bedoelt te veel voor één persoon. <laughs> ja, dat dacht ik zo ja. Nou kom, luister goed Robert. Ik ga naar de Spaarndammerbuurt, buurt naar de Oostzaan, straatnummer 412. Op de derde etage woont mevrouw Boucharde. Ja? Doe haar de groeten van me. En vraag haar in welke kraamkliniek zij van Maarten Jan is bevallen. In welke kraamkliniek zij is bevallen? Uh -huh. Precies, Robert. Nou, veel succes. Alweer. Wat komt u hier doen? keer wij moeten eens met u praten. Ik zal maar over u beklagen. U heeft geen enkel je steeds maar ongebracht maar binnen te vallen. Waar is Maarten Jan? Niet hier. Waar dan? Ja, hoe weet ik dat? Ik geef je vijf minuten de tijd het me te vertellen. Al gaf je mij een eeuwigheid. Goed, dan arresteer ik je voor het in het bezit hebben van twee vervalste paspoorten... ...met de doel ze als geldige reisdocumenten te gebruiken. Fleddert. Kijk eens of ze in dat leren handtasje daar op tafel zitten. Oké, Hé, Een beetje kalm, ja, dame. <hij hij> Jezé. Yep. klopt de kok. Twee valse paspoorten. Het spijt me dat ik je dit moest aandoen, Ineke. Maar je liet me geen andere keus. Je hebt vanmiddag bij Air France op de DAM twee vliegtickets gekocht voor Casablanca. Eén voor jou en één voor Maarten-Jan, zonder twijfel. Maar je moet goed begrijpen, Maarten-Jan wordt gezocht. Er lopen over het hele land Telex berichten. Het zou onmogelijk voor hem zijn door de douane van Schiphol te komen onder zijn eigen naam. En ook voor jou, Ineke Peters, was dat moeilijk. Want je kon verwachten dat we jouw naam aan de marechaussee hadden doorgegeven. Dus, twee valse paspoorten. Hoe kom je aan valse paspoorten? Smaller natuurlijk. Dat is niet waar. Ja, ik... Wie moet Maarten Jan verzorgen als ik jou meeneem? Wie brengt hem eten? Of moet hij er zelf op uitgaan? Hij kan zich vrijwel nergens vertonen. Iedere politieman weet dat hij gewapend is... en dat hij bij zijn vluchte collega heeft neergeslagen. Veel medeleven kan je niet verwachten, Ineke. Ik doe je een voorstel. Ja, ik verscheur die beide paspoorten en vergeet jouw aandeel en dat was manneloegje. Als jij me bij Maarten Jan brengt. En wat doet u met hem? Ik arresteer hem opnieuw voor de inbraak aan de IJsselsteinse bank. Meer niet? Meer niet. En Georgette de Mirabeau? Ah, wat is er met Georgette de Mirabeau? Maarten Jan weet toch dat u hem van moord verdenkt. Ik weet dat Maarten Jan veel geld hoopt te krijgen voor iets dat hij in de woning van Georgette Mirabeau heeft gevonden. U weet wat? Ik weet wie Maarten Jan is. Hij, oh, hij heeft rechten. Rechten? Rechten zijn er om rechtmatig te verkrijgen. U bedoelt? Maarten Jan is op de verkeerde weg. Wel Ineke, breng je ons bij hem? Hij zit ergens op een oude afgedankte vrachtschuit. Ergens aan de kromme Ik... Ik mag wel eerst alleen gaan. Voorop bedoel ik. Ik wil het hem eerst uitleggen, begrijpt u? Ik wil beslist niet dat hij denkt dat ik een verraadster ben. Ik ga. Breng als bewijs dat het goed is het pistool mee. Kom niet direct achter mij aan. Geef me wat tijd. Ik heb het nodig. Ik moet hem overtuigen. Begrijpt u? Overtuigen dat dit het beste is. Ik ben het zat, meneer Kok. Ik wil gewoon levensvers iedereen. In vrede trouwen, kinderen krijgen. Martin Jan moet dat inzien. Succes, Ineke. De, uh, neem jij niet te veel risico's, de kok? Zij neemt meer risico's dan wij. Ach, kom nou, wat kan er haar nu gebeuren? Zo loopt de grote kans de liefde te verliezen van de man van wie ze zielsveel houdt. Ho, ho, ho, ho. Jij bent een sentimentele oude dwaas, jij. Ja, ja maar in mijn gevoel. In, in mijn gevoel zijn er belangrijker dingen dan recht en wet. Wat is dat? Wie is het? Wie is het? Hij waar is Wat wat is er meisje? Wat is er? Jan. wat is er met Jan? Hij is daar. Hij is daar. voelen nog niet zo lang geleden. Er is nog maar weinig afkoeling. Een kogel in de borst en een andere in de maagstreek van dichtbij bij neergeschoten. Een kogel heeft vrijwel zeker het hart geraakt en is aan de rugzijde uitgedreven Ja, de er ergens bij de bank zal wel een gat in de betimmering zitten. is dat dienstpistool hm? ah, ah, ah. hier hier hier ik heb het ik gewoon tussen de kussens op de bank huh? ja ja ja het wordt wel degelijk gebruikt ik krijg het kruidslijn zal ik de eruit uitnemen waarom Pistool ...heeft volgens voorschrift zes patronen in het magazijn. We kunnen zien hoeveel schoten er zijn gelost. Nee, nee, nee, nee. Ik laat het wapen nog maar voorlopig liggen. Oké. Huh? Nee, ik vind het belangrijk of er vingerafdrukken op zitten. We moeten zo al mogelijk de technische dienst waarschuwen. Ja, zij kunnen dan ook naar de huls gaan zoeken, hè? Ja. Zeg, heb je enig idee hoe het is gebeurd? Misschien. Ja. Iemand kwam hier binnen. Iemand voor wie Maarten Jan geen enkel angst had... Voor wie hij niets meende te duchten, voor wie hij het niet eens de moeite waard vond het pistool buiten bereik te houden. Ja, en die argeloosheid en nonchalance hebben hem het leven gekost. Wie? Nou, vermoedelijk dezelfde die net tête de boven vermoordde. Ik vraag me af waar hij het had geborgen. Wat? Hm? Zeg maar gezien ik hè? boven. In het stuurhuis. stuurhuis. Oh. Ineke. Dit is de schuit van Smalle Loewietje? Ja. Hij had hem een paar maanden geleden gekocht... ...om een woonboot van te maken. Voorlopig mocht Maarten Jan hem gebruiken als schuilplaats. Hmm. En buiten jou en smalle Wie wist er nog meer dat Maarten Jan hier zat? Ferry. De jongen van Breugelen? Ferry heeft het gedaan. Hij zou vanavond hand komen met geld. Met geld? Voor een dagboek. Welk dagboek? Het dagboek van Georgette de Mirabeau. Maarten Jan zou het aan hem verkopen. Ja, ja, ja, goed. En waar is het? Had hij het in de kajuit? Nee, niet in de kajuit. Maar is toch niet gek? Hij geeft toch niet zomaar geld af? Nou ja, ik bedoel, Maarten Jan moest hem toch iets geven? Sleutel. Wat voor een sleutel? Van een bagagekluis in het centraal station. Daar had ik het dagboek voor Maarten Jan geborgen. Ja, goed, goed. En weet je het nummer? Welk nummer? Van de kluis. Dat weet ik niet meer. Ik kan het wel wijzen. Het was op het eerste perron. Ja, goed, goed. Uh, letter. Fledder! Kijk eens even of die sleutel nog in Maarten Jans zakken zit. Ja, ja, Is al gebeurd? Geen sleutel. Ja, luister goed verder. Jij blijft hier bij het lijk tot de mensen van de technische dienst zijn gearriveerd. He? Ja. Ineke, en jij wacht hier even. Ik geef in de buurt bij een bevriend Chinees snel een paar telefoontjes. Ik kom je dan oppikken en dan hollen we naar het centraal station. Ja, ja. He? Tot zo. Ja. Nog even Ineke en dan mag je naar huis. Oh, het valt. Ja, ja, het gaat wel. Wel, eh, Ferry van Breugelen was ook de man die tijdens de gevangenschap van Maarten Jan. s'nachts bij je binnendrong en alles doorzocht. Ja, hij was het. Ik heb hem later aan zijn stem herkend. Tijdens de ontmoeting op de kranboot Sloot? Ja. Na zijn ontvluchting nam Maarten Jan telefonisch contact met mij op. Hij zei dat hij een schuilplaats had gevonden in de oude schuit aan de Krumme en vroeg of ik wilde komen. Je ging? Ik ging, maar erg voorzichtig. Hij had mij gezegd dat ik moest oppassen dat ik niet werd gevolgd. Ze zullen je wel in de gaten houden, zei hij. Ik vond de oude schuit vrij gemakkelijk. Maarten-Jan was erg opgewonden. Hij zei dat hij werd verdacht van een moord op een verpleegster. Georgette Mirabo. Hij bezwoer mij plechtig dat hij die moord niet had gepleegd. Maar hij verwachtte niet dat iemand in zijn onschuld zou geloven. Mm -hmm. Er waren nogal wat aanwijzingen in zijn richting, daarom moest hij vluchten. Maar hij wilde me niet alleen in Amsterdam achterlaten, ik moest mee. Na de mislukte kraak aan de IJsselsteinse bank had hij nog een laatste kans om aan veel geld te komen. En die kans wilde hij benutten. Hij gaf mij een bloknotvelletje met het telefoonnummer van de familie van Breugel in Bergen. Ik moest bellen en zeggen dat Maarten Jan bereid was te onderhandelen. Meer niet? Nee. Was dat de eerste keer dat je de naam van Van Breugelen hoorde? Maarten Jan vertelde nooit veel. Hoe minder je weet zei hij altijd, hoe minder je hebt te verantwoorden. <hijen> dat is verstandig. En verder? Ik ging terug naar huis en belde het nummer. Ik kreeg een jonge man aan de lijn. In ieder geval een jongeman, een stem. Hij zei dat hij wel interesse had en vroeg mij waar hij mij kon ontmoeten. En zo kwam Ferry naar de kromboomvlot. Ja, het leek mij het beste. Ik wilde de schuilplaats van Maarten Jan niet direct prijsgeven. Dat deed je later wel. In overleg met Maarten Jan. Hij wilde de onderhandelingen zelf voeren. En vanavond was de afrekening. Oh, sorry. Zo bedoelde ik het niet. We lopen naar het Eerste perron. Daar wacht Van Eversdijk van de Spoorwegrecherche op ons. Oh, wel die hem er net over? Ja, ja, er was geen tijd te verliezen. Oh. Nou, het is Peter de kok, Van Eversdijk. Zoals je ziet, ik ben op de afspraak. Goed. Uh, dit is Ineke Peters. ze kan je de kluis tonen. Hierna. Eh, uh, loopt u even mee? Het is deze kant op. Het zijn de laatste kluizen aan die kant. Nummer 385. De jonge dame hier is vrij positief. Ja, ja daar rekende ik op. Uh, wat zit erin? Een dagboek, hoop ik. Hoe bedoel je, hoop ik? Ja, als het er nog iets is uitgehaald. Uh, zal ik kijken of er nog iets in zit? Nee, uh, we hebben een paspartout. We kunnen al de kluis openmaken. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nog niet. Ik wil in ieder geval wachten tot de laatste trein. Als er dan nog niemand is geweest... Ineke, ga jij maar naar huis. Je hebt al genoeg geholpen. Neem een paar tabletjes. Niet te veel. En probeer te slapen. Ik, uh, ik wil er liever bij zijn, meneer Cook. Ja, goed. Ik ben een inspecteur. Oh, Robert Alt-Want. Blij je te zien. De wachtcommandant zei dat ik onmiddellijk moest komen... en dat ik je hier kon vinden. Mm -hmm. Verderop is een bagagekluis nummer 385. Hou die goed in de gaten. Als er iemand komt om de kluis te openen... dan grijp je hem, hè? wie het ook is. Hier, neem Ineke bij de arm. Met zijn tweeën val je minder op. Oké. Okay. Ja. Ik ga naar mij, u de kok. Mocht je mij nog nodig hebben, je weet waar je mij kunt vinden. Oké, okay. ja. bedankt voor alles, ja. hè. Godverdomme van Dijk, reed breed. Is dat net wat ik dacht? Mevrouw van Breugelen, ik arresteer u voor een dubbele moord. Op de verpleegster de Mirabeau en op de jonge Maarten Jan Boucharde. Uw eigen zoon. Hij is me zo niet. Hij is me zo niet. Hij is me zo Ze liest dat mens. Ze liest. Dit is een bedrieger. Een bedrieger. Hij valt iets op de grote kop. Ja, het Ach. dagboek. Ik... Pak ze, Robert. Ze gaat een dwaasheid begaan. Hou vast, Robert. Was ja. ook Houd ze van de reels weg! Die we bal ze op de sporen! Ik Kijk er weg! die reels oh. oh, zeg, dat was net op tijd. Hè? Ik dacht dat we er alle drie aan gingen. Ja. Die tijd kwam zo dicht. Vreselijk, ja. Een ogenblik heb ik eraan gedacht niet in te grijpen. Maar gewoon te laten verongelijken. Zonder dat wij ons hartje hoefden te riskeren. Kunnen we u helpen, inspecteur? Huh? Ja. Oh ja, neemt u deze bewusteloze vrouw van ons over, alsjeblieft. Lekker, ik zal de geneeskundige dienst nog wel mm -hmm. opgenomen moeten worden. Hè? Ze heeft vast een shock. Ja, zeg hè, maar denk om bewaking, hè? En regel het verder, wil je? Ja, en jij? Ik. Oh, ik ga naar huis. Kom, Ineke. Ik breng je wel weg met een taxi. Zie je wat erop staat, Fred, hè? Ja, ja, cognac Napoleon. Je hebt wel een goede smaak, hoor. <laughs> een geschenk van smalle Louisetje. Ja, smalle Louis ja. ja. Hij kwam hem van de week zelf brengen. Omkoping. Huh? U reinste Ik kan het niet anders noemen. Het was een gentleman's agreement, mevrouw de kok. <laughs> ik heb hem gezien. Hij leek me alles een gentleman. Ah, ah, ah. smalle is een heer. Nou, weliswaar een heer met een vrijwel onafzienbaar strafblad, ja. maar een heer. En mijn vriend. Ja. Nou, kom. Op smalle Louietje. Op smalle Louietje, Gezondheid, proost. Ja. Gezondheid. Mm. Ja, ha, ha, ha, ha. Mm. Dat is lekker. Ja. Zeg, de kok. Weet je waarom Vledder en ik vanavond zijn gekomen? Wel, eh... Uh... Voor een goed glas cognac, dacht ik. Ja. <laughs> niet in de eerste plaats. Zie je, we hebben samen een afschrift van jouw proces verbaal over die beide moorden gelezen. Mooi, dan weet je alles. Nee, dat is het juist. Wij we weten niets. Eerlijk gezegd begrijp ik niet dat de officier van justitie met zo'n proces verbaal genoegen neemt. Nee, formeel mankeert er niets aan. Inderdaad, nee. De feiten zijn duidelijk omschreven en de bekentenissen van Mevrouw Van Breugelen zijn overtuigend. Wel, wat wil je dan nog meer? De waarheid. Oh. En de waarheid zou ik kennen? Je weet in ieder geval meer dan je in je proces verbaal hebt vermeld, hè. Er zijn zaken die niet eens zijn genoemd. Zoals. Zoals. Het zwarte cahier. Oh? Oh, het was niet belangrijk. Een paar ontboezemingen van een sentimentele jonge vrouw. Sorgette Mirabeau was twintig, tweeëntwintig toen ze haar dagboek bijhield. Ik zou het graag willen lezen. Ah, oh, ja. ik geloof niet dat ik het nog heb. De kok, jullie. Ja, ja, ja. Nou, goed dan. <laughs> Mevrouw van Breugelen handelde in een vlag van waanzin. Ja, ze zit ook niet in een huis van bewaring, maar is opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ja, ik denk dat de officier van justitie onder bepaalde voorwaarden van vervolging zal afzien. Ziekelijke stoornis van haar geestesvermogen. Zeg, ik heb zo het gevoel dat je daarop rekent. Daarom was ook jouw proces verbaal zo sumier. Maar bij een openbare behandeling van de zaak zou je toch met meer feiten moeten komen. Bijvoorbeeld het motief. Ja, ja, jawel. Wat is het motief van een waanzinnige? Een idee fix, waandenkbeeld, feiten zonder realiteit. Ja, oké. Okay. Maar wat was het idee fix, het waandenkbeeld van mevrouw Van Breugelen? Ik zal jullie een verhaal vertellen. Een verhaal van een romance. Een F van Braams. Nee, nee, niet een F van Braams, maar een M van Moord. Gekwetste ijdelheid is vaak een bron van veel kwaad. Toen Ferdinand van Breugelen de verloving verbrak... ...voelde Georgette Mirabeau zich ernstig gekwetst, vernederd. Hè? Ze zon op wraak. Professor van Lijnschoten, met wie ze jaren samenwerkte... ...vertelde me dat ze een vrouw was die een wrok jarenlang met zich mee kon dragen. Ja, het was een domme speling van het lot die Georgette in de gelegenheid stelde... ...aan haar wraak gestalte te geven... Ja, zeg jij. In welke kraamkliniek beviel mevrouw Bouchard de Van Martijan? Robert? Ja, wacht. Uh, Kliniek Nieuwleven. Ja, Kliniek Nieuwleven in Amsterdam aan de Oranjelaan. Juist, ja, juist. 21 jaar geleden werkte daar als leerling kraamverpleegster een knappe vrouw. Georgette de Mirabeau. Ja, precies, precies. Georgette de Mirabeau, bij wie de wonden van de verbroken verloving... ...nog niet waren geheeld. Wel enkele uren nadat Martian was geboren... ...beviel in diezelfde kraamkliniek een gelukkige jonge vrouw... ...van een welgeschapen zoon. Hm? Ze noemde hem Ferry, ja. naar haar man. Hm? De architect van Breugelen. Ja, ja maar ga verder. Georges de Mirabeau kwam op een afschuwelijk idee... Ze verwisselden de baby's. Ze verwisselden de baby's. Ja. Het kind van mevrouw Boucharde legde ze in de armen van mevrouw Van Breugelen. En de ja. echte ferry ging naar Boucharde. Ja. ja. Een afschuwelijke daad. Ja, ja. En de bron van de later moord. <lacht> Werd de verwisseling niet bemerkt? Ah ja, kom, dat is niet zo verwonderlijk. Pasgeboren baby's lijken ontzettend veel op elkaar. Ja, en de verwisseling vond ook kort na de geboorte plaats. En bovendien. Er was wel een geringe gelijkenis. Ze waren ongeveer van hetzelfde gewicht. Maar in ieder geval niemand bemerkte iets. Ook de moeders niet. Ja, na een paar dagen verlieten ze de kraamkliniek... met de verwisselde baby's. Er was er slechts één... die van de verwisseling op de hoogte was. Ja, dat is de Mirabeau. De ja. Ze schreef alles heel nauwkeurig... in haar zwarte cahier. De omstandigheden tijdstip van de verwisseling, de bloedgroepen van de beide baby's en de daarbij behorende subclassificatie en de regusfactor. En ook noteerde ze markante bijzonderheden zoals uh, geringe afwijkingen, moedervlekken. Uh, maar, maar waarom? Ja, voor het uur van de wraak? Want ze had zich namelijk in het hoofd gehaald eens de verwisseling wereldkundig te maken. Frist. Nou, ze besefte echter heel goed dat haar blote bewering... dat zij de baby's had verwisseld... weinig indruk zou maken, hè? Vandaar dat dagboek. Ja, dat is klaar. Ja, ik heb het dagboek gelezen. Moet jullie eerlijk zeggen dat het mij volkomen heeft overtuigd? Ik schat dat bij een uitgebreid medisch onderzoek... duidelijk zal blijken dat Ferry... of, enfin, de jongeman die wij nu Ferry noemen, hè... Geen zoon is van de heer mevrouw van Breugelen. Maar een kind van Boucharde. Ja, ja. Zeg, dan is het dagboek toch belangrijk. Ah, ja. <laughs> Kom, jongens. Tas toe. Hè? Mevrouw heeft haar culinaire fantasie bot gevierd. <laughs> en ik ken haar lang genoeg om te weten wat dat betekent. <laughs> Kom. De kop. Ja. Georgette de Mirabeau. Ja. Wel, eh... Georgette de Mirabeau besloot de verwisseling openbaar te maken... wanneer beide jongens 21 jaar werden. Ja, dat tijdstip van meerderjarigheid leek haar bijzonder geschikt. Mm -hmm. uh, ze had hun carrière enigszins gevolgd. Ja, vooral de familie van Breugle had ze door de jaren heen in het oog gehouden. Oh, ja. mm -hmm. ja, ze wist dat mevrouw van Breugeleu, die verder kinderloos was gebleven... zeer aan haar zoon was gehecht. Maar dat was ook wederzijds. Hè? Ferry was... En is gewoon een voorbeeldige jongen. Uh -huh. Ja, ja, dat kan uh -huh. bepaald niet gezegd worden van Jan. Uh -huh. ja, nee. Want toen Georgette Mirabeau contact met hem zocht... en hem vertelde dat ze hem op zijn 21ste verjaardag... een belangrijke mededeling zou doen... bleek haar dat de jongen al dikwijls met de politie in aanraking was geweest... en uh, als geducht inbreker bekend stond. Nou, en, en hoe vreemd het ook mogen klinken dat deed haar deugd? is het mogelijk? Uit haar omgang met Charle van Vlaanderen kende ze tal van bijzonderheden van de IJsselsteinse bank. Ja. En ze hoorde de niets, nietsvermoedende onderdirecteur nog verder uit en gaf haar wetenschap aan Maarten Jan door. Mm -hmm. Ze dreef de jongen als het ware mm -hmm. ertoe bij de bank in te breken. Ja. ja. het leek haar namelijk het toppunt van triomf wanneer ze dan bij de bekendmaking kon vermelden... dat de ware zoon van Van Breugelen in de gevangenis zat. Hoe kan het? En ze zweeg bij al de inlichtingen... die ze de jongen over de bank toegschaften... over het stilalarm. Hm. Maarten Jan werd er later door verrast. Mm -hmm. oh. Ja, ja. Na nou, uit gesprekken met Charles van Vlaanderen... bleek mij dat zij van het alarm heeft geweten. Ja. Ze verzweeg het opzettelijk? Ja, natuurlijk. Ja. Ze hoopte dat de jongen... In de val zou lopen. Oh, wat een serpent. Klaar. Klaar. Hoe kan iemand zo slecht zijn? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ze heeft het ook met de dood moeten bekopen. Ja, maar mm -hmm. toch. Wel, toen de verjaardag van de jongens naderde... en Maarten Jan nog steeds niet had ingebroken... belde ze van Breugelen. En ze maakte met hem een afspraak. Mm -hmm. Ze nam hem mee naar het café van Smaller hm? mm -hmm, Ze wist mm -hmm. dat Maarten Jan daar regelmatig kwam. En ze zei tegen de verraste architect... daar staat je zoon. En vertelde toen dat ze 21 jaar geleden... de baby's had verwisseld. Zeg, en vertelde ze hem ook over het dagboek? Ja, ja, ja. Ze nam hem mee naar haar woning... en ze liet hem het zwarte cahier zien. Ferdinand van Breugelen wilde het niet lezen. Hij nam zonder meer aan dat zijn ex verloofde... tot iets dergelijks in staat was. Hij, hij verzocht haar alleen maar de verwisseling... ...voor zijn vrouw geheim te houden. Ja, dat is begrijpelijk. Ja, zijn vrouw had uiteindelijk toch geen schuld... ...aan die verbroken verloving van wastheid. Maar Sorzette weigerde. Ze was niet te verwoorden. En geagiteerd, overspannen... ...verliet Van Breugelen de woning van Sorzette... ...en vergat zijn stok. Oh. Het moordwapen. Ja. Thuisgekomen... ...stond Van Breugelen voor een dilemma. Ja. Wat moest hij doen? Uiteindelijk riep hij dan zijn vrouw en zijn zoon bij zich... en vertelde van Josette Mirabeau... Hè, de verwisselde baby's en het zwarte kanyot. Ja, mevrouw Van Breugelen, die bleef uiterlijk kalm... Ze zei dat ze er niks van geloofde... Ja. dat Josette Mirabeau fabeltjes vertelde... Ja. dat ze toch waarachtig haar rijke kind wel kende. En ze vroeg aan haar man of ze eens met die vrouw zou mogen spreken. Ja. Van Breugelen stemde na enige aarzeling toe. Je kunt achteraf misschien discussiëren of dat wel een goede beslissing was. Hm? Misschien had Van Breugelen de geestelijke weerstand van zijn vrouw beter moeten schatten. Ja, ik weet het niet. Maar persoonlijk ben ik bereid het gedrag van de architect volkomen te rechtvaardigen. Ja, ja, ja, ik ben het met je eens. Hoewel. Ferdinand van Breugel uit eigen ervaring wist... dat de sluwe, bijna gewetenloze Georgette de Mirabeau... voor zijn eigen vrouw geen partij was. Wacht mm -hmm. oh, eens. Uh, mevrouw van Breukelen ging dus naar Georgette... Ja. en sloeg mm -hmm. haar de hersens in. Mm -hmm. ja? Met de wandelstok van haar man. Ja, ja, ja. ja, ja. Ze had die al in haar ramp om mee te nemen. Hè. Maar uit het proces heb ik kunnen lezen dat... Uh, het inslaan van de hersens, hè. Niet zomaar zonder meer gebeurde, maar... Ja, dat daar een heftige woordenwisseling aan vooraf ging. Uh, Georgette dachtte haar. Hè? Ze zei dat ze een kind van een havenarbeider had grootgebracht... en dat haar werkelijke zoon een slappe vent was die voor niets neugde. Uh, mevrouw Van Breugelen raakte overstuur. Ze riep alsmaar... Je ligt, mens, je ligt, je ligt. Uh, en op het hoogtepunt van haar triomf, die lachte maar en lachte. En toen sloeg ze. Ja. ja. Ze liet de stop vallen en ze vluchtte in paniek. Met bevloede kleren kwam ze thuis en ze vertelde haar man wat ze had gedaan. Van Breukelen was radeloos. Hij, hij begreep dat de wandelstok met de zo bijzondere zilveren knop voor de recherche een duidelijk spoor zou zijn. Sporen in de richting van de Van Breukelen's. Ja, natuurlijk. Uh, hij wachtte een dag, uh, toen hij met de kranten bleek dat de moord nog niet was ontdekt, ging hij terug om de stok en het zwarte cahier. Oh. Toen hij in de woning kwam, zag hij tot zijn verbazing dat alles overhoop lag. De laden, de kasten waren doorzocht, het zwarte cahier was weg. Hij nam zo van de stok, waste die in de keuken van bloed, uh, hij deed de piëteit een doek, ...over het hoofd van Georgette hm. en hij ging weg. Zo was het dus. Ferdinand mm. van Breugelen begreep dat er maar één man was... ...die belang had bij het cahier en die van het bestaan op de hoogte kon zijn. Oh, Maarten-Jan Maarten -Jan Boussard, ja. Juist. Een naam die Georgette hem terloops zo had genoemd, hè? Hij deed navraag, ontdekte dat Maarten-Jan bij een inbraak was gepakt... En kwam er dan achter dat hij samen met de meisje aan de kromboomsloot woonde. En toen stuurde hij zijn zoon Ferry om daar naar het cahier te gaan zoeken. Ja, ja, ja. ja. ja maar ik, ik geloof hè, dat ik toen een fout heb gemaakt. Ja, mm. ja. Hoezo? Ik vertelde Maarten Jan tijdens een verhoor... dat iemand bij Ineke Peters had ingebroken en het hele huis had doorzocht. Ja, natuurlijk. Mm -hmm. En Maarten-Jan begreep toen dat de rijken van Breugeles er veel voor over hadden om het zwarte cahier te bezitten. Hm. Oh ja, is... Het was een directe aanleiding tot zijn vlucht. Yes. Ja, maar ik, ik snap iets niet. Hm. Ferry van Breugelen voerde onderhandelingen over het zwarte cahier. Hm. Waarom maakte hij die onderhandelingen niet af? Ik, ik bedoel, waarom ging op die fatale avond... mevrouw van Breugelen naar de schuit aan de kamerbaan? Ja, ja, ja, ja. ja is... wel, het was haar uitdrukkelijke wens... Ik wil die bedrieger wel eens zien, die beweert mijn zoon te zijn, zei ze. He? En uh, van Vreugelen weigerde niet. Ah, ah, het, het, het gebeurde buiten Van Vreugelen om. Ah, ja, toen daar, kijk. Als de, de, de, de, de Balse bekentenis werd vrijgelaten, ging hij niet direct naar huis, maar bezocht een advocaat aan wie hij de hele situatie uiteenzette. Nee. En toen hij dan vrij laat in de avond in Bergen aankwam, had zijn vrouw, de jonge Ferry, al overreed haar het adres van Martian te geven. Ja. En ze was al onderweg. Nee, dat is jammer. Ja, Ach, we zullen wel nooit precies weten... wat er zich in de kajuit van die oude schuit heeft afgespeeld. Mevrouw Van Breugelen zegt in haar verklaring... dat ze plotseling overspoeld werd met zulke haatgevoelens... dat ze die jonge man voor haar niet meer wilde zien... dat ze die bedrieger wilde vernietigen. Wegmaken. Wegmaken. Ik heb dat woord wegmaken in haar verklaring niet helemaal kunnen begrijpen. Ik geloof dat je het zo moet zien. Maarten Jan bestond niet voor haar. Ja. Ze loogde zijn bestaan. Er bestond voor haar maar één zoon, ja, Harry. Ja, ja. Voor een ander was er in haar gedachte, in haar geest, geen plaats. Nu kunnen jullie het heel raad. Een sterke kop koffie. Ach, wens je op mijn medewerkers. Ja, het <laughs> nu wilden ze per se het hele verhaal tot in de kleinste details horen. Uh, lieverd? Ja? Ik wilde er niet over beginnen waar zij bij waren. Maar ben je dat zwarte cahier echt kwijt? Ah. ah. Waar is het cahier? Ineke Peters heeft het dachtboek nooit gelezen. Ik heb het haar gevraagd. Ze weet niet wat erin staat. En enfin, niet precies. Er waren slechts twee mensen die de inhoud van het cahier volledig kenden. Zo Mirabeau en Maarten Jan Bouchard. Ze zijn allebei dood. Geloof jij dat mevrouw van Breuge haar eigen zoon doodde? Het... Het was toch haar eigen zoon? Of niet? Mevrouw van Breugle wil het niet geloven. En ook ik. Ik ben bereid het niet te geloven. Begrijp je? Er zijn nooit baby's verwisseld. Het was alles een verhaaltje. Boos opzet van het bedrieglijke duo Zorzette Mirabeau en Maarten Jan Boucharde En het dagboek dan? Het cahier. <laughs> het kostte me bijna een uur om er kleine snippertjes van te maken. Geloof me. Het was een heerlijk gezicht toen de wind ze over het ij verspreide. Dat was de laatste aflevering van het Radio De Kok en de romance in Moorten en de roman van Appie Baantjer. We hoorden de stemmen van Ronnie Waterschoot, Walter Cornelis, Oswald Verzijpen en Hilde Sacré. Regie Ludo Schats, geluidsregie Eddie Bilkin en technici waren Wartwijs en Harry de Winde.